Zes uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Orde wordt strenger voor advocaten. Parijs sluit ambassades om Mohamed Cartoons. En actrice Kitty Jansen overleden. De Orde van Advocaten wil dat advocaten in de toekomst... niet meer contant worden betaald door hun cliënten. Alleen bij bijzondere omstandigheden... kan tot maximaal 2000 euro contant worden afgerekend. Nu zijn contante betalingen tot 15.000 euro toegestaan. Hogere bedragen moeten worden gemeld aan de orde. Aanleiding voor de aanpassing van de regels is de tuchtzaak tegen de Amsterdamse advocaat Bram Moscovic. Volgens de orde nam de strafpleiter geregeld grote sommen contant geld aan als betaling zonder dat te melden. In andere Europese landen zijn al eerder maatregelen genomen om het maximale bedrag aan contante betaling voor advocaten te verlagen.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 De actrice Kitty Jansen is gisteren overleden... aan de gevolgen van een longontsteking. Kitty Jansen speelde in tal van theaterproducties. Op televisie was ze te zien in jeugdseries als Swiebertje... Merijntje Gijsen en De Zeven Sprong. In Swiebertje speelde ze begin jaren zestig de rol van vrouw Nicolien. Later speelde ze Oma Nel in de serie Mijn Dochter en Ik... met onder andere Edwin de Vries. Ook was ze te zien in afleveringen van politieseries als Baantjer en Russen. Kitty Janssen was getrouwd met acteur André van den Heuvel... en was moeder van Dick van den Toorn, die ook acteur is. Kitty Janssen was 82 jaar. De Consumentenbond adviseert gebruikers van Windows... om voorlopig geen Internet Explorer te gebruiken. De browser kan met een veiligheidslek... waardoor aanvallers persoonlijke informatie kunnen stelen... of de computer kunnen overnemen. Microsoft werkt aan een oplossing. De Consumentenbond raadt aan tot die tijd een andere browser te gebruiken... zoals Firefox, Chrome of Opera... Weerder ja, kwam de Duitse overheid met een soort gelijkadvies. PvdA-kamerlid Ariep wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Ze heeft zich als eerste kandidaat gemeld, gesteld voor de functie die is vrijgekomen... omdat haar partijgenoot voorbeet stopt. Ariep noemt het een eervolle functie. Ze zegt dat ze na 14 jaar Kamerlidmaatschap... haar ervaring wil inzetten voor het bredere geheel. De Tweede Kamer heeft inmiddels besloten hoe de profielschets eruit moet zien... en daar voldoe ik aan, zei Ariep. Ook haar fractiegenoot Plasterk werd genoemd als mogelijke kandidaat... Maar hij heeft gezegd dat hij geen Kamervoorzitter wil worden. De VVD'er van Miltenburg en D66'er Schouw hebben gezegd dat ze nog nadenken of ze zich kandidaat willen stellen. Volgende week moeten kandidaten zich uiterlijk gemeld hebben waarna de Kamer een voorzitter kiest. De Tweede Kamerleden Stef Blok van de VVD en Jeroen Dijsselbloem van de PvdA worden betrokken bij de informatie. Ze gaan hun partijleiders Rutte en Samsom seconderen. In het verleden kozen partijen er ook wel voor om fractiespecialisten bij de formatiegesprekken te betrekken... Maar dat is nu niet het geval. Gisteren ronde VVD-Verkender Kamp zijn onderzoek naar de mogelijkheden voor een formatie af. En zal morgen samen met PvdA Bos door de Tweede Kamer worden benoemd tot informateur. Een Deens Weekblad publiceert morgen de topless foto's van Kate Middleton. De hoofdredacteur zegt dat hij Denemarken wil laten zien waar het allemaal om te doen is. Een rechtbank bepaalde gisteren dat het Franse tijdschrift Closer... de foto's van de vrouw van Prins William niet verder mag verspreiden. Klooster was het eerste blad dat de foto's afdrukte. Daarna volgden ook media in Ierland en Italië. Deense Weekblad is het eerste medium dat na de rechtszaak aankondigt de foto's te publiceren. In de Ridderszaal in Den Haag heeft een jongen van 13 uit de Filipijnen de internationale kindervredesprijs 2012 gekregen. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet voor de rechten van straatkinderen in zijn land. De jongen leefde tot zijn vijfde zelf op straat en kwam daarna in een opvanghuis terecht. Het prijzengeld van 100.000 euro wordt besteed aan projecten die te maken hebben met straatkinderen. Wielrenner Tony Martin heeft in Valkenburg zijn wereldtitel tijdrijden geprolongeerd. De Duitser van Omega Pharma Quickstep was ruim vijf seconden sneller dan de nummer twee, de Amerikaan Taylor Finney. Brons was voor Vasil Kirienka uit Wit-Rusland. De Nederlandse tijdrijder speelde geen rol van betekenis. Het weer vanavond en vannacht alleen buien langs de kust. En dan koelt het af tot de graad of 4 in het binnenland. Aan zee wordt het 9 graden. Morgen overdag af en toe een bui. Vooral in het noorden van het land. En dan wordt het ongeveer 16 graden. AWB verkeersinformatie. De files zijn wat korter dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan rond Utrecht. De files die opvallen staan op de 1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Afrit Bunschoten, 5 kilometer. En op de 1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor 1 brugge 7 de A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer. Daar stond de vrachtwagen stil, maar de rijstroken zijn weer vrij. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Voor knoop het klaverpolder staat 5 kilometer, de linker rijstrook is dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door een stroomstoring rijden er tussen Tiel en Elst geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Elektrisch rijden, echt goedkoper. Alphabet geeft u inzicht in de werkelijke kosten.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 8 over 6, goedenavond. Kun je internet explorer wel of niet veilig blijven gebruiken? De grootste internetbrowser ter wereld kampt met een lek. Via de achterdeur van die browser kunnen kwaadwillenden van buitenaf... uw computer overnemen. Volgens de Duitse overheid en de Consumentenbond hier... kan je dan ook maar beter tijdelijk een ander, andere internetbrowser gebruiken. De Nederlandse overheid geeft dat advies trouwens niet. Computerdeskundigen van IT-beveiligingsbedrijf Fox IT... zien het lek wel als een groot gevaar. Joost van der Bijl van het bedrijf zegt dat het voor IT-criminelen makkelijk is... om je computer nu zo over te nemen. Je kunt misbruik maken van het lek op verschillende manieren. Eén daarvan is dat je gebruik maakt van beveiligingstest... Uh, software Die heb ik hier geïnstalleerd. Het werkt vrij eenvoudig. Je kunt uh, een, uh, een module klaarzetten. En daar komt een, een, uh, een internetadres uit. En dan is het moeilijke dat je moet zorgen dat iemand naar dat internetadres toe gaat. En op het moment dat iemand daar naartoe gaat, uh, kun je vanaf dat moment die computer besturen. Wij doen nou net alsof wij op zo'n linkje gaan klikken, geloof ik. Hè? Ja, ja. wat gaan wij doen? Dat gaan wij doen. Uh, ik zet hem nu klaar. HTTP 072, punt. van alles staat erachter. Nou, start ik nu Internet Explorer op, op, een, op een andere computer. En daar typ ik dat adres in de adresbalk in. En je ziet nu eigenlijk niet zo heel veel gebeuren hier. Er komt een wit scherm en verder gebeurt er niks. Het lijkt alsof hij een pagina gaat laden, maar uh, er komt niks in beeld. Inderdaad. Uh, aan de andere kant, waar we net uh, uh, de, de, de spullen hebben klaargezet... daar zie je nu allemaal regels erbij komen uh, dat, er, dat de besmetting wordt uitgevoerd. En wat kan je dan zoal doen? Uh, nou, je kunt in principe alles doen. Uh, je, kunt bij, uh, je kunt door de bestanden heen bladeren. Uh, maar je, je kunt ook uh, de wachtwoorden opvragen. Of je kunt software installeren. Zeker soort dingen. Maurits Lucas, de cybersecurity baas van Fox IT. Dit is een tamelijk uh, groot en vervelend lek. Met name omdat er, geen, uh, er is nog geen oplossing is voor. En het uh, raakt. Het is van toepassing op een heel groot aantal versies van Internet Explorer en uh, versies van Windows. Dus dat betekent dat 30 tot 40 procent van alle pc's hier gewoon kwetsbaar voor is. Nou zegt de Duitse overheid, Internet Explorer kun je beter op dit moment niet gebruiken nu dit lek uh, bekend is. Deelt u die mening? Ja, die mening delen wij. Waarom kunnen mensen dat beter niet gebruiken? Want er zijn nog geen meldingen van uh, misbruik. Nee, dat klopt. Maar de kwetsbaarheid is gevonden op een server van cybercriminelen. Dus er zijn al criminelen die dit gebruiken. Um, en tegelijkertijd, nu is hij bekend. Dus nu zullen er binnen heel korte tijd allerlei andere criminelen volgen die dit ook gaan gebruiken. En onder het motto, voorkomen is beter dan genezen, zijn wij van mening dat we dan tot die tijd beter even geen Internet Explorer kunnen gebruiken. Ik ben Aard Jochem, ik ben afdelingshoofd bij het National Cybersecurity Security Centrum. Ik heb net een demonstratie gekregen van hoe dat lek uh, werkt, hoe makkelijk het te misbruiken is. Is het een gevaarlijk lek? Ja, het is een heel serieus lek, uh, vooral omdat het in een product is wat heel veel gebruikt wordt en omdat er nog geen reparatie voor, uh, uh, voor beschikbaar is. Uw Duitse collega's die zeggen, Internet Explorer gebruik het maar even niet totdat er een oplossing is. Dat zegt u niet? Nee, ja, Dat vinden wij een heel lastig advies, uh, omdat uh, er worden steeds nieuwe kwetsbaarheden in uh, browsers ontdekt. Um, en Vandaag is dat uh, Internet Explorer, morgen is dat een andere browser. Um, dus je zou continu moeten switchen tussen, uh, tussen browsers. Dus dat vinden we een heel lastig advies. U monitort de situatie nu uh, nou dagelijks of per uur misschien? Ja, wij staan eigenlijk continu in verbinding... ook met, uh, met collega's in het buitenland, met, uh, met mensen hier in Nederland. We krijgen meldingen binnen, daarvoor staan we 24 uur per dag uh, open. En zodra zij iets zien toenemen, dat er meer gebruik van wordt gemaakt... dan meldt u zich weer en dan zegt u uh, mensen, kijk uit... Ja, dat is, uh, wij houden dat continu in de gaten. Zodra er een verandering is, dan, dan gaan wij ook ons advies uh, aanpassen. En op dit moment moeten mensen zich zorgen maken die Internet Explorer gebruiken? Ja, nou, op dit moment wel, want de mensen die Internet Explorer gebruiken... werken met een, uh, ja, toch met een lek uh, pakket waar nog geen reparatie voor is. Ja, Kijk waar je nog wat versterkingen kunt aanbrengen. Zorg ervoor dat er een goede antivirus uh, op je systeem draait. Uh, dat je een firewall gebruikt ook op, uh, op het systeem. Ja, en zodra de patch uh, van Microsoft beschikbaar is... Petje. Het advies van Aert Jochem van het Nationaal Cyber Security Centrum. Nick Wouters sprak met hem. Politieke cartoons. Wat kan in een spotprint? Hoe ver kun je gaan? Waar ligt de grens tussen satire en belediging? Deze vragen zijn actueel nu erg commotie in Frankrijk is ontstaan. Daar heeft het weekblad Charlie Hebdo spotprinten van de profeet Mohammed gepubliceerd. Jeroen de, ja, Jeroen de Jager staat deze uitzending in het nieuwe persmuseum in Amsterdam. Jeroen, met de Franse spotprinten in de hand. En wat leidt dat voor discussie? Nou, ik, uh, ik ben hier met uh, Niels Beugeling. Die is van het Persmuseum. Uh, die maakte hier de tentoonstelling. En toen ik ze liet zien uh, aan hem vanaf mijn telefoon... <laughs> verscheen er een uh, kleine glimlach uh, uh, op zijn gezicht. Dat eigenlijk. En hij vertelde vervolgens het verhaal. Dat is wel interessant. Kijk, vorig jaar is uh, bij Charlie Hebdo hebben ze ook uh, van die spotprenten gepubliceerd. Toen is dat, uh, dat bureau van hen uh, is, is, uh, platgebrand. Dus dat was grote ellende. Dus ze wisten al dat ze bij Charlie Hebdo bereid waren... 40 maar diezelfde prenten van vorig jaar die zijn drie jaar geleden... gewoon hier al vertoond in het persmuseum. En daar heeft geen haan om gekraaid Daar kwamen kinderen kijken, uh, islamitische kinderen ook... en die waren vooral verbolgen over een prent waarop uh, onze koningin... Uh, bespot werd, geloof ik, hè, Niels? Klopt. Ja, ja die werd veel, veel harder zeg maar, beoordeeld dan de, de Mohammed-cartoons, inderdaad. Ja. Maar dat ligt natuurlijk ook aan, als je ze in een bepaalde context laat zien, en dat was die tentoonstelling, die ging over censuur, en van wat mag je laten zien en wat niet. Ja. En die context was natuurlijk veel belangrijker dan alleen maar die twaalf printen van uh, Mohammed. Ja. Waar ligt voor jullie de grens? Want jullie hebben hier nu een expositie, die wordt vrijdag geopend, over de Arabische lente van Arabische uh, cartoonisten. Bespotten die trouwens wel eens de islam? Ja, maar veel minder. Kijk, dit is een puur politieke tentoonstelling, dus daar speelt de religie eigenlijk een marginale rol. Het gaat veel meer over de Arabische lente en hoe die tekenen zich daar staande houden in die, in die landen en op hun beurt een rol proberen te spelen in die opstanden. En zie je daar dan toch prenten voorbij komen waarvan je denkt van kan dit wel en willen wij die wel hier vertonen? Nee, dat eigenlijk niet. Allee, ze zijn wel hard, maar ze gaan voornamelijk over bloederige uh, situaties met Assad, met zijn handen vol met bloed en dat soort dingen. Ja, dat moet dan haast ook wel. Hè. We lopen even hier dat zaaltje in waar die uh, prenten hangen. Want de hefstige, heftigste prenten, zeg jij, zijn die bloedige prenten hier bijvoorbeeld eentje van Assad, die uit een cocktailglas, uh, het is een zwart-wit tekening die verder uh, in dat cocktailglas zit, uh, ja dat is bloed hè, wat met een rietje erin. Ja, heel veel tekeningen van deze tekenares Sarah Kweet uit Bahrein. die gaan inderdaad over het baden in bloed van de dictator... Inderdaad, die het volk neerslaat. En uh, ja, dat is heel hard, maar het is wel zoals het is natuurlijk. Zijn er grenzen? Nou, wat mij betreft niet. En, en zeker niet op politiek gebied. Als je je daar inderdaad een grens zou laten opleggen, dan kan dat niet. Maar dat betekent ook dat veel van deze tekenaars... in hun eigen land niet meer kunnen tekenen. En zijn uitgeweken naar andere landen. Veel van hen wonen in Europa. De meeste die hier hangen in feite. Ja, bijna allemaal. wonen niet meer in hun eigen land. Dat is hoe ze omgaan met kartel cartoons in, in, in de Arabische wereld. Ja, ja, een cartoon is daar natuurlijk ook echt een, een daad van verzet. Is, is, is iets wel belangrijks. Even verder lopen, want ja, er is nog een goed voor, voorbeeld van hier iets verderop. Uh, dat is de tekenaar, hoe heet u Een Syrische tekenaar, hè? Ja, eigenlijk de beroemdste tekenaar die we hier hebben. Ali Verzat uit, uh, uit Syrië, die tegenwoordig in Kuwait woont... omdat zijn leven in Syrië echt gevaar loopt. Maar hij is vanwege één tekening die op het oog zeer onschuldig is is hij uh, door de uh, Syrische geheime dienst aangepakt... en hebben ze zijn vingers gebroken. Gaddafi in een jeep, uh, in een jeep uh, die uh, remt keihard... want daar staat Assad te liften... en daar staat nog een blanke burger naast Assad. Ja, je zou denken, niks aan de hand. Maar zijn vingers werden gebroken. Hè? Ja, en Franse tekenaars hebben het weer voor, uh, voor Ali Verzat opgenomen... maar ook Nederlandse tekenaars hebben hun... Ja, hun ontsteltenis eigenlijk in een tekening laten blijken rond die tijd. Maar het is eigenlijk een hele onschuldige tekening. Assad, die meelift met Gaddafi, laten we maar vertrekken en het Westen dat toekijkt. Heel kort slotvraagje, zou u hier de tekeningen die ik u heb laten zien uit Charlie Hebdo ophangen? Nee, want ik vind ze eigenlijk niet interessant genoeg voor deze tentoonstelling. Maar dat is er niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Oké, okay, nou vrijdag hier dus. Sjoefkra, kijk, lees hier de opening in het Persmuseum Amsterdam. Jeroen de Jager was dat. En uh, die vraag, wel of niet laten zien, uh, die leeft natuurlijk ook bij Nederlandse media. Uh, er wordt mee geworsteld. Lang niet iedereen plaatst de spotprenten. Wij vragen ons af tot welk besluit is de NOS gekomen. Marcel Geloof, de hoofdredacteur, is hier. Goedenavond. Goedenavond. Wat heeft de NOS uiteindelijk besloten? Want daar is natuurlijk ook wel even over gediscussieerd. Ja, wij hebben besloten om alleen uh, de kaffer van het blad te laten zien en niet de spotprenten uh, zelf... Um, en dat is voor ons een, een logisch besluit, omdat je bij ons afvraagt, wat doen we eigenlijk alle, elke dag, wat is het effect van wat we uitzenden? We doen natuurlijk in principe in nieuws, maar het gaat ook om welke maatschappelijke verantwoordelijkheid, zeker als publieke omroep. Nou, deze spotprints zijn toch vooral gemaakt om te shockeren um, en ik denk dat je niet zomaar een platform moet zijn voor uh, iemand die, die met dat doel, spotprenten maakt. De discussie daarover, of de rellen daarover... of de commotie daarover, zijn nieuws. En dat behandelen we uh, gewoon als een nieuwsfeit... Uh, op radio, op televisie, op internet. Maar dat betekent niet gelijk dat we... Uh, uitvoerig de prenten moeten laten zien, denk ik. Terwijl mensen misschien wel denken... van, goh, waar gaat het eigenlijk over? Hè? Is er dan wel een manier om... om die service, die informatie te bieden? Ik bedoel, maak je dan bijvoorbeeld voor tv... een andere afweging dan internet? Uh, ja, daar maken we een andere afweging in. Maar dat doen we ook eigenlijk elke dag. Want uh, op internet, uh, op nos.nl... hebben we elke dag veel meer onderwerpen... dan wat op televisie kan. Of ook wat het op de radio kan. Uh, je kan natuurlijk zelf, denk ik... als je zou willen, heel makkelijk die prenten uh, vinden. Op internet. Op internet hebben we ervoor gekozen... om het nieuws wat erover is uh, te beschrijven. Dus de discussie, de, de commotie. En er staat een link naar de... Prenten en dan kan je ze zelf zien. En dat is tegelijkertijd het hele grote verschil met televisie. Op internet, op onze site, moet je dan zelf besluiten om er naartoe te gaan. Uh, terwijl je, uh, uh, als het gaat om televisie, het acht-uur-journaal, ja, dan word je er plotseling mee geconfronteerd. En dat is wat anders en dat leidt vaker tot andere afwegingen op internet dan op uh, televisie en ook op de radio. Dus je kan natuurlijk ja, makkelijk praten over een onderwerp wat iets heel schokkend is. En dat is nog wat anders dan het laten zien. Ja, dat, dat dilemma hadden wij inderdaad niet hier vandaag. Kan het nog wel veranderen, stel dat er uh, aanhoudend veel rellen komen, hè? die zijn er nu helemaal niet, maar, maar stel dat, kan het dan nog veranderen dat je over een paar dagen zegt we gaan toch laten zien waar het over gaat? Ja, dat kan veranderen. Dit soort dingen kan altijd veranderen. Er is niet uh, één wet die, uh, die je kan volgen... Uh, uh, en die, die bepaalt een wet van jezelf, een afspraak uh, als redactie... die je kan volgen en kan zeggen, nou, dit doen we altijd wel... en dit doen we altijd niet. Het is altijd een besluit per keer. hangt af van de omstandigheden... hangt af van wat er verder in de wereld gebeurt rond zo'n onderwerp. Als deze uh, cartoons uh, de komende dagen of weken misschien uh, op allerlei plekken... overal, in alle kranten, op alle televisiezenders wel gaan verschijnen... ja, dan... dan kan ik me voorstellen dat we tot een andere afweging komen. Maar dat is wat anders dan zelf nu heel breed het uitvinden... en het, uitvinden en het echt breed ondersteunen. Want dat zouden we dan impliciet doen. Marcel Geloof, dank hoofdredacteur van de NOS. Actrice Kitty Jansen, zij is overleden. Zo direct kijken we terug op haar leven en ook op haar omvangrijke oeuvre. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat nog 60 kilometer file in totaal. De meeste files worden nu vrij snel korter. De twee langste files staan op de A28 van Utrecht naar Zwolle... voor Leusten, 6 kilometer. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... tussen Zevenbergen en Knoop het Klaverpolder, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lucella Carasso en Tim Overdik. Gernie Verbeet nam vandaag afscheid als voorzitter van de Tweede Kamer... in haar afscheidsspeech. Nam ze de tijd voor alle Kamerleden die weggaan. Zo stond ze ook stil... En dat is wel even aardig om te laten horen bij CDA-kamerlid Ad Koppejan. Als internetondernemer gebruikt u op uw website de leus... politiek is niet voor bange mensen. In de Kamer heeft u zich allesbehalve een bang mens getoond. <tosses> niet richting uw politieke opponenten... maar ook niet richting uw eigen partij, het CDA. Uw eigen typering van onafhankelijk en denkend figuur heeft u zeker waargemaakt. Niet helemaal onverwacht hebben uw belangrijkste dossiers... in de teken gestaan van water. Standvastig heeft u zich keer op keer verzet... tegen plannen om de Hedvige polder onder water te zetten. Zeeland had in u een warm pleitbezorger. Ook schapen lopen als een, een hele bijzondere vergelijking... rode draad tot door uw politieke carrière... Als voorzitter van het CDA noemde u dit huis namens een keer de schapengeneraal. En de keren dat u zich openlijk tegen partijstandpunten keerde, leverde u het predicaat zwart schaap op. Maar in een recent interview liet u weer blijken een schapenbedrijf te willen beginnen. Nou ja, het is, het, u heeft er, er ervaring mee. Ik wens u heel veel succes. En zo heeft Gerdie Verbeet een flink aantal tientallen Kamerleden vandaag uitgeluid. Dit was uh, CDA-Kamerlid Ad Koppenjan. Actrice Kitty Jansen is overleden. Ze is 82 jaar geworden. Jansen speelde in veel theaterproducties. Ook was ze onder meer te zien in tv-series als Swiebertje, Ieder een Deel, De Zevensprong, Medisch Centrum West en Baantje. Het jongere publiek kent haar waarschijnlijk als Oma Nel uit de serie Mijn Dochter. En ik, Het Winterfries, goedenavond. Goedenavond. Acteur, regisseur, schrijver, u werkte voor die serie, mijn dochter en ik, met haar samen. Hoe was dat? Ja, dat was, ja, dat was fantastisch. Dat wil zeggen, uh, ik kende haar natuurlijk als actrice, ik had haar altijd gevolgd en, uh, en ik bewonderde haar zeer, vooral voor, uh, voor haar comedywerk, daar was ze fantastisch in. Maar ook serieus werk hoor, Virginia Woolf heeft ze ook gespeeld en toen bleek ze plots een ras echt serieuze actrice te zijn. Maar toen was ik hoorde dat? dat ze oma Nel ging spelen in, de, in mijn dochter en ik... toen sprong er wel een gat in de lucht. Want dat was natuurlijk heerlijk samenwerken met Kitty. Want waarom bewonderde u haar vooral als comedienne? Ja, ze was een ongelofelijke goede comedyactrice. Ze, ze, ze heeft me ook nog een aantal kneepjes van het vak bijgebracht... Ze was de eigenlijk de enige die nog af en toe opmerkingen tegen mij maakte. En zei ze, nee, moet je, die zin moet je net zo eindigen. Niet met, niet omhoog moet je hem eindigen, niet omlaag. En dan komt hij beter aan. En dat, dat klopt ook allemaal. En je zag aan haar, wij, wij, wij namen die serie op met live audience. Dus uh, tijdens de repetities waren we in hetzelfde decor. En dan speelden ze het heel gemakkelijk voor zo schudden ze het uit normaal. Maar zodra het publiek in de zaal zat. Dan, ...dan trok ze een ander register open. Oh, ja? en dan, dan voelde je de timing, voelde, voelde je hoe ze op de lach kon spelen... En, ...en even de lach kon afwachten voordat ze verder ging. Dat deed ze allemaal fabuleus. Omdat ze het publiek echt nodig had? Of omdat ze dan dacht van, hé, hey, voor deze mensen doe ik het? Ja, nou ja, het is gewoon typisch zo'n actrice die, die pas als ze echt voor het publiek staan... ...dan helemaal losbarstte. Ja, zo terugkijken op haar oeuvre. Wat zou ja. ze dan het leukste hebben gevonden om te spelen, denkt u? Um, nou, ik denk dat, uh, dat Who's Afraid of Virginia Woolf wel een heel groot belangrijk punt in haar carrière was. Serieus toneel? Het serieuze toneel. Ze was daarvoor inderdaad, stond ze altijd bekend als comedyactrice. En dit was de eerste keer dat ze echt een serieuze rol moest spelen. En of, dat, of het de eerste keer was, weet ik niet hoor. Maar in ieder geval, dit was echt een serieuze rol. En ik heb die rol van haar gezien samen met haar man André van der Heuvel. En dat was een geweldige voorstelling. Ik heb daar met bewondering naar gekeken. Ja, en haar, haar zoon, Dick van der Toorn, ja. ook acteur. Hè? Ja. Dus wel bijzonder, een heel gezin dat acteert in feite. Ja, ja, ja. Ik, ik kom zelf ook uit zo'n gezin... Dus u kent het? Ik ken het wel een beetje. Ja, en en Dick, Dick is natuurlijk een ongelooflijk leuke comedyacteur. Ja, en, dat, dat dus het is, het is erfelijk? Ja, en dan, ja dat, dat is zeker erfelijk. Want dat, dat, dat doet hij fantastisch. Ja, en en hoe, hoe deden ze dat met z'n drieën? Wat was uw beeld daarvan als gezin? Nou ja, kijk. kijk uh, Kitty was dol op André. En André was dol op Kitty. En ze hebben samen een bedrijf gehad. Wat in die tijd ook heel bijzonder was. Hè, dat twee acteurs een eigen bedrijf gingen oprichten. En gewoon zelf voorstellingen gingen verkopen. Dat was in 1972. Uh, werd dat niet vaak gedaan. Dus die twee waren enorm op elkaar ingespeeld. En, en uh, ja, die, die, die, die, die leefden verrukkelijk samen als je daar thuis was, was het altijd een feest. En uh, haar doorbraak kwam dus met Who's Afraid of Virginia Woolf, waarin ja. zij de rol van Martha speelde. Ja. Het werd ook gezien als haar doorbraak. Haar doorbraak als, als serieuze actrice. Dus, dus als uh, daarvoor was ze dus inderdaad dacht, uh, dacht men voornamelijk Kitty Gebrois, dat is die comedyactrice. En toen plotseling bleek, is eigenlijk wat Johnny Kraaikamp uh, la, later ook heeft gedaan, die was ook altijd komiek en die ging plotseling King Lear spelen. Hmm. En toen zag je plotseling dat het talent van een comedyacteur uh, net zo groot is als van een serieus acteur. Ja, ze was in dat opzicht wel anders dan Joop Doderer, die altijd werd, he, uh, uh, uh, uh, uh, uh, werd altijd onmiddellijk aan Swiebertje gedacht. Zij speelt natuurlijk ja, vrouw dat... Nicolien, maar ze had natuurlijk een veel bredere uh, carrière uiteindelijk. Ja, doderen is natuurlijk aan het zwiebertje-effect ten onder gegaan, in de zin dat hij nooit meer van dat effect afkwam. Dus dat mensen hem altijd weer zagen en begonnen te lachen, ook als hij serieus wilde doen. Ja. En dat heeft zij nooit gehad. Kitty Jansen, ze werd 82 jaar. Edwin de Vries, u werkte met haar samen in de ja. serie, mijn dochter en ik. Ik dank u hartelijk. Dank u wel. Goedenavond. En daarmee sluiten we dit Radio 1 Journaal af. 19 september, tijd voor Avondspit. Jo Avondspit, Joost Eertmans hm. goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Uh, we gaan het hebben over de wietpas. Die houdt uh, de gemoederen bezig in den landen. Minister Opstelten wil in heel Nederland deze wietpas uh, gaan uitrollen. Zodat de koffieshop een besloten club wordt. Hè, waar alleen nog geregistreerde leden welkom zijn. Dat leidt vooral tot illegale straathandel. Waar zijn agenten weer achteraan moeten gaan rennen. Een meerderheid van de gemeentes in Nederland ziet er ook helemaal niks in. Ik denk dat het, uh, dat het ten dode is opgesprek ge Ten dode is opgeschreven het Wietpasbeleid. Of vindt u misschien als u luistert. het een goede zaak dat buitenlandse drugstoeristen. eindelijk tegen worden gehouden aan de grens? Mijn stelling is zo meteen een avondspits: de Wietpas is een flop. U doet mee op 0800 1121, het nummer van Radio 1. U komt hier rechtstreeks binnen. En u kunt meediscussiëren het jointje op of niet. U kunt ook twitteren. Hashtag Eerdmans, hashtag Wietpas. Ik hoor uw mening heel graag in ons opinieprogramma op Radio 1 van WNL natuurlijk is hier zo meteen avondspits. Tot zometeen na het NOS -journaal. Paul Carrick. zijn lekkerste SOS. Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Carrick. Collected. Nu overal verkrijgbaar. Op een school in Den Haag is een vrouw neergestoken... door een man die onder invloed was van drugs. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO.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 Radio 1, het NOS-journaal. Ruim 1 minuut over, nee, ruim half zeven. Mijn naam is Freddy van De Franse moslimraad heeft een oproep gedaan aan moslims... om zich niet te laten provoceren door cartoons van de profeet Mohammed. Een prominent vertegenwoordiger van de grote moskee in Parijs... noemt de cartoons een schandelijke provocatie. Maar, zei hij, we zijn geen beesten die op elke belediging moeten reageren. De Orde van Advocaten wil dat advocaten in de toekomst niet meer contant worden betaald door hun cliënten. Nu zijn contante betalingen tot 15.000 euro toegestaan. Hogere bedragen moeten worden gemeld aan de Orde. Aanleiding voor de aanpassing van de regels is de tuchtzaak tegen de Amsterdamse advocaat Moscovici. Die nam volgens de Orde regelmatig grote sommen contant geld aan als betaling zonder dat te melden. De Consumentenbond adviseert gebruikers van Windows om voorlopig geen Internet Explorer te gebruiken. Door een veiligheidslek kunnen hackers tijdens het internetten met Explorer... persoonlijke informatie stelen. Microsoft werkt aan een oplossing. De Consumentenbond raadt aan tijdelijk een andere browser te gebruiken... zoals Firefox, Chrome of Opera. De actrice Kitty Jansen is gisteren overleden... aan de gevolgen van een longontsteking. Kitty Jansen speelde in tal van theaterproducties... en op televisie was ze te zien in jeugdseries zoals Swiewertje... en in afleveringen van de politieseries series Baantjer en Russen. Ze was getrouwd met de acteur André van den Heuvel. Kitty Jansen was 82 jaar. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Er vallen nog steeds buien boven het land, maar ze worden langzaam wat minder actief. De kans op onweer neemt af en hagel zal ook wel tot het verleden behoren. En in de loop van de avond wordt het in het binnenland meest droog. In de nacht is het dat. En dan kan het flink koud worden. Lokaal zakt de temperatuur tot net onder de 5 graden. In Kustgebieden waar een buitje mogelijk blijft liggen de minimaal rond een graad of 9. Dan morgen een temperatuur maximaal van zo'n 16 graden. Dat is aan de frisse kant. De bewolking neemt toe en vooral in de noordelijke helft van het land gaat wat regen of motregen vallen. In het zuiden blijft het overwegend droog en is de kans op zon wat groter. Vrijdag opnieuw een bewolkte dag met misschien wat regen. In het weekend is het waarschijnlijk droog en dan schijnt de zon wel vaker. Maar de 16 tot 18 graden blijven aan de magere kant. awb verkeersinformatie. Er staat nog ruim 30 kilometer file. De files die opvallen staan op de A12 Utrecht richting Arnhem... voor afrit Oosterbeek 3 kilometer. Op A17 Roosendaal richting Dordrecht is het nog druk... tussen Zevenberg en Knoop het Klaverpolder. Daar staat 7 kilometer... En op de 28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Leusten, 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De wietpas is een flop. Welkom bij de snelste opinieshow van Nederland. Dit is Avondspits... Well, they know. 800, 1121. Als je een jointje wil roken... dan moet je je sinds 1 mei van boven naar beneden laten registreren... als coffeeshoplid op vertoon van de juiste papieren. Dit alles om toeristen aan de grens te kunnen weigeren... die hier van onze cannabis willen genieten. Maar wie denkt dat je met een lidmaatschap... de drugsoverlast vermindert, die is rijkelijk naïef. De invoering van de Wietpas leidt juist tot steeds meer overlast op straat... en meer illegale drugshandel in tal van zuidelijke steden en dorpen. Dankzij de Wietpas lijkt de overlast zich nu over de hele stad te verspreiden. Maakt de politie ook. Over uur ...om de illegale straathandel aan te pakken... ...en werken gemeenten zich een breuk om alles weer te monitoren. De overheid strijdt een achterhoedige gevecht. Ik zeg of je verbiedt de rommel en je sluit alle koffieshops, ...of je geeft het gewoon vrij. Dit beleid is gerommel in de marge, helpt niet... ...en kost veel te veel capaciteit. De wietpas is een Wel Bel nou. 0800-1121. Eén goedenavond, 0800-1121. Draait u gratis, zeg ik erbij. En u komt binnen en dat doet u door met mij eens te zijn of tegen mij in te gaan. Dat mag allebei. Ik vind het leuk als mensen bellen die het met mij oneens zijn. Waarom? Omdat ik zo direct twee uh, ja, vervente voorstanders heb van het afschaffen van die wietpas. Oftewel tegenstanders van de wietpas. Maar wel met mij eens, dus vanavond. Die komen straks aan bod. En ik heb het over Nol van Schaik en Nine Kooijman. Zij dus straks, maar ik wil uw mening horen. Is de wietpas een flop? Wat vindt u? 0800 800 of hashtag mee met Wietpas of hashtag Eerdmans. Annemarie Hummels was en is onze eerste beller uit Bunnik. Goedenavond, Annemarie. Ja, goedenavond. Uh, ik maak me heel erg veel zorgen over uh, deze maatregelen rondom die Wietpas. Uh, Het is nu al aan de gang dat jongeren... ...die uh, niet willen dat ze geregistreerd worden als uh, hashgebruiker, ...omdat hun ouders het niet willen... ...of omdat het als school een school een zeer restrictief beleid wordt... ...dat die op andere manieren proberen om aan dit genotmiddel te komen. En alles wat verboden is, is extra aantrekkelijk, uh, zeker voor pubers... En... Het hoge THC-gehalte maakt dat zij extreme, zware effecten daarvan ondervinden. Ja. En als ik het niet zelf had meegemaakt... Uh, ik ben 72, maar ik heb het meegemaakt met middelbare scholieren die ik had leren kennen... en die in hun studententijd uh, onverfroren aan de marihuana gingen en psychotisch raakten... opgenomen werden in, uh, in de Centra voor Crisisopvang Geestelijke Gezondheidszorg. In die Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg is een absoluut verbod op het gebruik van marihuana... Ja. Juist vanwege de reacties, omdat het te hoog te herstellen. Ja, dat, dat zijn de gevallen die heel, heel ver, ver zijn, heen zijn, kun je zeggen. Het Hummel... zijn niet geen gevallen, van zijn. het zijn jonge mensen die in een crisissituatie... Ja. Uh, onder druk van, uh, door, van omstandigheden, uh, zelfmoorden van vrienden... Uh, uh, ...druk rondom afstuderen, scripties schrijven, okay. veel gaan blowen... ...en dan psychotisch raken. En dan zijn ze gewoon uitgeteld en zijn ze... of de studie komt niks meer van terecht. En uh, de, al die smoesjes over... Oh, maar we hebben medicinaal uh, gebruik van marijuana... en dat is juist heel erg goed ja. en het is pijnstillend... Nee, nee. dat we het mij ook maar, willen aanpraten. Ja, maar even terug, van Hummels, mag ik je even, even naar die wietpas, wat is uw oplossing dan? Die wietpas ja, dat hetzelfde wat er gebeurd is... met die dranklokalen, die, zuip, die zuipketen. Ja, die zuipketen, ja. Het, het, het heeft hetzelfde effect dat mensen die nog niet in staat zijn... om hiermee om te gaan, zichzelf... Daarmee geweldig veel en soms blijvende schade toebrengen. Ja. En een goede koffieshophouder, die heeft hart voor zijn cliënten, zal nooit of ten nimmer te zwaar spul verkopen. Zeker niet aan jonge mensen. En hij zal een oogje in zijn houden, zoals een hele goede kroegbaas dus dat ook doet. u zegt en laat het zoals het is, of zegt u geeft, geeft, geeft, ja, mevrouw Inos, geeft de boel vrij, of zegt u laat het gewoon zoals het nu is? Nee, net zoals de mensen die in een café beginnen met vergunningen. Je moet strenge controle hebben op degene die... Die het krijgt. In ...dat zij dit spul moeten Dat ligt dan verkopen. aan de, drugs, en je de drugstent krijgen, de, de eigenaar. Je helemaal niks zomaar vrijgeven. Je gaat ook niet over, overal zomaar sterke dranken nee, verkopen. Er zijn manieren om het te ontduiken. Je moet strenge controle. Ja. Je kunt geen enkel genotmiddel uitbannen, maar je kunt het alleen maar laten vergezellen... door. Uitvoerbare strenge controle. Dank u zeer, mevrouw Eumels. 0811-21. En u doet ook mee. mevrouw Eumels heeft erover nagedacht. Nu u nog. 0811-21. De Wietpas is een flop. Meneer Van Van Delen uit Scherpe Goedenavond. Ja, dag meneer de eerste uh, uh, Inderdaad, Gerard Van Delen uit Scherpe uh, Ja, de Wietpas, Wietpas is een flop. Uh, het, het, is nog niet, het brengt nog niet helemaal het gewenste effect. Want eigenlijk zou ik willen inderdaad dat al het zou worden, al die toeristen uit het buitenland... die nu dus een beetje uh, meer wegblijven uit Nederland... daar zitten wij echt niet op te wachten. Dat is allemaal geld waar een uh, geurtje aan zit. Het, uh, we gaan uh, verdienen aan een stukje ongezondheid. Het is toch ook niet voor niets dat er in Duitsland... en in België en in Frankrijk geen wiet verkocht uh, mag worden... maar in Nederland, uh, het liberale Nederland, ja. mag het zogenaamd wel. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik, ik denk niet dat wij uh, rooster moeten zijn dan, uh, dan al die andere mensen. Dus verbieden. Uh, gewoon bieden ja. en uh, heel helder zijn en, en die wietpas die helpt aan mee. En dat uh, gehuil in het bos van de mensen die er nu aan verdienen, inderdaad nu even minder aan verdienen, dat snap ik allemaal wel. Uh, want die, uh, die voelen zich uh, aangepast in hun uh, portemonnee. Uh, uh, zou ik ook doen als ik daar, uh, als ik daar geld aan uh, verdiende in het verleden. Maar ik heb zoiets van jongens, laten we kijken of het nog een stapje Oké, beter, okay, beter, beter, beter reguleer. Meneer ja. Van Delen, dankjewel. je wel. Je kunt meedoen ook op Twitter. Hashtag, uh, gebruik hashtag Wietpas of hashtag Eerdmans. Heenos zegt tegen mij, laten we nou eerlijk zijn, Joost... hoeveel problemen en doden geeft THC in vergelijking met alcohol. Waar blijft alcohol pas... Sterk punt. De broer van Nico zegt: Eermans, de wietpas is pas dom. Legaliseer alle drugs wereldwijd, net als alcohol. Klap voor criminelen, impuls voor de economie. Kees Verloon zegt: Eerbans met stelling eens: wiet nu legaliseren, daardoor beter controleerbaar op THC gehalte. En je kan ook nog accijns gaan vragen. De wietpas is een flop, zeg ik. En ik spreek met Nol van Schijk. Hij is secretaris van het team Haarlemse coffeeshophouders. Hij is ook van de belangenvereniging van coffeeshophouders in Haarlem. En hij is eigenaar van coffeeshop Willy Wortel in Haarlem. Goedenavond, Nol. Goedenavond, Joost. Dag Nol. Uh, jij bent uh, dus van alles en nog wat rond de coffeeshop, zeg ik maar eens even. Uh, ik ga er zo'n beetje vanuit dat je het roerend met me eens bent. Ja, ik ben het roerend met de stelling eens. Of verbieden, of uh, gewoon legaliseren, ook de aanvoeren aan de achterdeur. Want uh, zoals we nu al twintig uh, jaar bezig zijn, uh, die kant op de andere kant op dit schiet niet. Dus of verbieden, of uh, gewoon helemaal ja. uh, in het circuit opnemen, zoals alcohol uh, en... Uh, uh, dan maar belasting betalen over, de, over de, de, de kwekers ook belasting betalen, want dat betalen wij al. Daar ben je wel voor, hè? Dat er dus ook wordt, accijns wordt geheven over uh, het jointje? Het zal niet anders kunnen als je het, het legaal wil hebben. Ja, dan, dan heb je, heb, had de opstelten dit kunnen verwachten? Ja, ik bedoel, ik denk dat, uh, dat voordat de niet pas ingevoerd werd, dat er al genoeg protest is geweest. En uh, hij had het inderdaad kunnen verwachten. Tenminste, iemand met een normaal werkend brein had dit kunnen verwachten, het zo zeggen. Nou heeft hij wel een goed brein, dat, dat weet ik overigens ook uit eigen ervaring, Yves opstelte. Hoe komt het dat hij toch hier zo zich in heeft vastgebeten in die wietpas... en het lijkt alleen maar problemen te verergeren? Ja, dat begrijp ik ook niet. Als, als er op televisie die problemen duidelijk worden getoond... dan ontkent meneer Opstelten gewoon dat dat bestaat... en beweert hij dat alles onder controle is... en dat hij dagelijks rapporten ontvangt over de situatie... En voor zover hij weet er geen problemen zijn. Ik nee. begrijp er gewoon niet dat man het kan blijven ontkennen. Dat vind ik zo erg. Nou, één pluspuntje heeft de Wipas wel opgeleverd. Dat is het, dat het drugstoerisme uh, is afgenomen, hè? Nou, dat weet ik niet. Uh, ik, uh, ik heb coffeeshops in Haarlem en ik heb nu al Brabanders en veel meer Belgen en Fransen. Ik weet niet of dat een voorbode is, maar ik geloof niet dat ze weg zijn gegaan. Nou, maar dan zou je ze over heel Nederland... Hè? Dat wil opstelt helemaal uitrollen over heel Nederland. En dan zouden de toeristen op een gegeven moment nergens meer terecht kunnen. Ja, dat is opstelt zijn bedoeling, inderdaad. Ja. Maar hij gaat, er, ja, hij gaat rigoureus waardoor het allemaal illegaal wordt. Dat kun je natuurlijk ook verwachten. Wat, wat, wat gaan jullie doen? Want ik zou bijna zeggen... Uh, Nol, pak dit landelijk op en, en, en, en, en zet, je, zet je voeten richting Den Haag. Nou ja, we hebben dit landelijk opgepakt. We hebben voor de verkiezingen een campagne gevoerd... om in ieder geval mensen uit Coffeeshoek te laten stemmen. En dan wel op een uh, linkse partij. En we hebben nu uh, een, uh, een, een, een gezelschap van zo'n 400 Coffeeshoek... die aan het initiatief hebben meegewerkt. En we zijn ook bezig om... Uh, om uh, dit project voor te zetten in de vorm van uh, een lobby in Den Haag. Een professionele lobby. En uh, ja. zelf vaker aan de bel te trekken. Nou ja, dat is goed. Maar misschien moet je een petitie indienen of, of, of een of andere, uh, ja weet ik wat, een, de, een ludieke demonstratie. Ja, er zijn, er al, er zijn heel veel petities die de Wietpas uh, ja. opgezet en ingediend als je die gaat bekijken. Maar... Daar is uh, geen uh, reactie op gekomen, zeker niet van meneer Opstelpen. Nou, kijk aan, ik nol... dat het weinig zin heeft. Dan heeft het weinig zin. Nol van Schuik, onze koffiesophouders, zeg ik zo eventjes, maar dat ben, je bent de, de, van, van het team en van de vereniging van koffiesophouders in Haarlem. Dank je wel voor je bijdrage en we gaan bellen, of spreken met u bellers. Uh, dat kan op 0800 1121, ik zeg, de wietpas is een flop. Goedenavond, Frank uit Roermond. Goedenavond, hallo. Uh, ik ben het niet eens. Uh, de, de Wietpas is, een, uh, is uh, niet alleen een flop. Het is ook heel gevaarlijk voor de, uh, voor de samenleving van de gemeente waar het nu is ingevoerd. Uh, je ziet een uh, enorme criminaliteit uh, weer opdoemen. Ik woon zelf in Remond, uh, ja. waar de Wietpas dus inderdaad wel effectief is. Um, maar je ziet dat de coffeeshop is uh, leeg. Hè, de straten uh, waar die zit, uh, die was altijd heel erg druk. Ook niet goed hoor: dubbel parkeren enzovoort, ja, allemaal ja. last. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet ideaal is. Um, maar op dit moment uh, zie, je, zie je het verplaatsen naar uh, de buurten en straten. Ja, dat blijkt dus ook in Roemond, Want we weten dat al van de andere steden, natuurlijk Maastricht en Breda enzovoorts. Um, maar ja. het, het is opvallend dat er maar weinig mensen lid worden van die coffeeshop. Want ze mogen 2000 leden inschrijven, geloof ik, per ja. coffeeshop. En dat gebeurt dus helemaal niet. Nou, ik ben zelf wel lid geworden. Uh, <laughs> Gefeliciteerd. Het, uh, uh, ja, dankjewel. <laughs> Uh, omdat ik ook ingezetene ben van de gemeente en ik wil ook wel eens even weten hoe dat nou wel in zijn werk gaat. Dat is best interessant. Nou. Uh, wat gebeurt er met je gegevens enzovoort. Ja. Maar um, ja goed, de, de coffeeshop is leeg. Daar gebeurt het niet meer. En, nee. uh, de, de Venlo is uh, denk ik ook een mooi voorbeeld. Uh, daar heb je een hele grote coffeeshop zitten aan de grens. Uh, dus de drugstouristen die rijden de grens over, komen bij die coffeeshop, uh, doen wat ze willen doen en gaan weer naar huis. Die komen de hele stad niet in. Ik denk dat dat een, een hele goede situatie zou kunnen zijn. Kijk aan, dat zou kunnen zijn. Ik geloof dat Gert eerste er ook zo voor gepleit heeft in, in Maastricht, destijds. Ja. Frank uit dankjewel, is dus lid geworden van de shop om te kijken hoe het gaat. En hij is zeer tegen die, die wietpas. U kunt ook meedoen, ook via Twitter. Holland Verzuipt zegt, uh, hashtag WNL, wiet gewoon legaliseren, het is maar gras. En dan komen we eens even bij het meisje met de rode haren. Die zegt, ik zeg, alle koffieshops sluiten, verbieden die toestand. Ben zo klaar met al die overlast. En Berend Botje zegt, mevrouw Hummels, dat is mevrouw Hummels, bedoelt die, begon te praten en vergat weer te stoppen. Maar ze heeft wel gelijk opzouten met de wietpas. Eh, dat zeg ik ook, in feite, opzouten met de wietpas. Gerrit uit Zwolle, goedenavond. Goed, goedenavond, meneer Gerrit. Edmans. Dag meneer Hartels Ik uh, woon ten oosten van Zwolle, ter, uh, voor duidelijkheid. Um, ik ben voorstander van het heffen van uh, accijns of belasting op uh, softdrugs. Mm -hmm. uh, ja, wat, wat is nu de situatie? Uh, de, er zijn min, de minder, uh, minder toeristen. Yeah. Of, of eigenlijk is het zo van de, de rijke softdrugstoeristen gaan naar Amsterdam en de, um, uh, de arme softdrugstoeristen die, die, die, die, die komen niet volgen. helemaal terecht meer. Ja. Of naar, of naar uh, Zwolle. Um, de, maar de, de, de producenten van software worden nog steeds rijk. En de, de, de schatkist wordt op dit moment uh, armer. Ja, dus... er nog iets, nog, en er is ja. nog iets aan de hand. Uh, er zijn uh, jonge jongelui die op het, uh, op het keerpunt staan: uh, gaan we het goede pad op? Of gaan ze het goede pad op of de slechte pad op? En die gaan nu het slechte pad op door een straatdealer uh, uh, te gaan werken. Oké, okay, Gerrit Hartel, dankjewel. 081121. Uh, ik zal niet zeggen wat er nu binnenkomt over Gerrit. Maar Shark zegt, als de Wietpas gewerkt zou hebben... was het er beter op geworden niet minder goed. Ik hoor alleen negatieve berichten sinds de invoering. Weg met die Wietpas, zegt uh, Wietpasje. Uh, ja, de Wietpas is een flop. Het heeft niet lang het beoogde effect behaald. Dealen is minder zichtbaar en dus minder in de hand te houden. Zometeen spreek ik Tweede Kamerlid SP uh, van de SP, Niene Kooijman. En die is inmiddels ook op, uh, op oorlogspad. En ondertussen twittert Mellen Drenthe mij het probleem... Het probleem met opstelt is dat hij zo overtuigd is van zijn eigen visie... dat hij naar niemand meer luistert. U doet mee met hashtag Wietpas of hashtag Eerdmans hier bij Avondspits. Ik zeg de Wietpas, hij is geflopt. Um, goedenavond, Ton van Manen. Ja, goedenavond, Joost, uh, Ton het Geldermansen. Hé, hey, Joost, je zegt de Wietpad is een flop. En dat vind ik ontzettend jammer, want dat moeten we ook niet doen. Want de Wietpas, dat moet namelijk het breekijzer worden... om uiteindelijk van die gedoogconstructie die we hadden om het allemaal maar te gedogen, um, door te breken tot een totaal verbod. Want als de witpas niet werkt, dan kan er maar één ding gebeuren en dat is... Of verbieden, of gedogen. Nou, ja. gedogen laten we helder zijn. Dat willen we met z'n allen niet. Dus die wie past, dat is het breekijzer tot het totale verbod. En daar moeten we voor gebruiken. Ik vind het leuk. dat moet ik positief benaderen. <laughs> Ton, maar dat is wist veel van, van jouw positie uit. Want ik weet zeker dat dit niet bedoeld is op weg naar een, een verbodssituatie. Dit is juist weer zo'n krakkemikkig gedoogconstruct. Van we gaan het met een lidmaatschap proberen te regelen. En elke, elke eh, handelaar ja, maar... die wandelt die t-shop binnen en die is dat... lid. En die verkoopt de rest op straat. Dat snap ik, alleen nu gaan we zeggen omdat het illegaliteit oplevert, gaan we zeggen dat die flopt. Nee, dat is niet zo. We moeten de illegaliteit aanpakken. En, we moeten, en als ze daar geen lid willen worden, prima, even goede vrienden, geen wiet. En pak dan die criminaliteit aan. Maar gaan ja. we niet zeggen dat de pas flopt? Dat, maar is onzin. Dat, dat is juist wel, omdat het juist het tegenovergestelde effect bereikt. Dat is het slechte van die, van die wietpas. Nee. Ja, maar dat komt omdat we namelijk de illegaliteit niet willen aanpakken. Dat zijn we niet gewend. Nee, je moet het, in het gewoon vrijgeven, Ton. Je moet het gewoon echt vrijgeven. Nee, natuurlijk moet je geen, geen, geen haze en wiet vrijgeven. Misschien moet je alcohol ook wel aan banden leggen. O, of gewoon compleet verbieden. Kom op. Blijven, waar is, blijft, blijft onze eigen verantwoordelijkheid in. nog? Ik snap het, bij opstelt ook niet zo goed, hoor. Waar, waar blijft nee, maar de eigen verantwoordelijkheid van mensen? Je loopt wel of niet de coffeeshop binnen. Je kunt nog zeggen, onder, onder de 18 verkoop ik niet. Prima, dat doen we met, met alcohol ook in feite. He, onder de 16. Dat is toch een veel betere maatregel, maar de mensen moeten toch een jointje ja, maar, kunnen nemen. Kijk, als je, als je zegt van jongens, het moet allemaal naar de eigen verantwoordelijkheid en we moeten een jointje kunnen nemen, dan moeten we ook niet zeuren over verkeersregels. dan moeten we ook niet zeuren over En dan moeten we ook niet zeuren, want nou. dan hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Kom op. Dat nou, kan toch niet? Dat vind, ik, dat vind ik wat ver doorgeslagen, maar ik, ik denk serieus dat dit een probleem is dat we nooit gaan oplossen, tenzij je het met groot militair vertoon gaat verbieden, of je gaat het vrijgeven? Nou, dat ben ik met je eens. En eh, laat ik zo stellen, ik ben er dan absoluut niet voor om het vrij te geven. Ik denk ook totaal niet dat dat past binnen Europa en binnen de wereld, He, want dan krijgen we helemaal een, een bijzondere situatie. Nou, uh, dat betekent dus verbieden. Maar ja. laten we dat dan ook doen. Laten we dan Ton... onze verantwoordelijkheid nemen. En laten wij dan met z'n allen zeggen van... jongens, ja. het moet verboden worden. Ton, je moet de politiek in volgens mij. Hé, hey, uh, ik uh, wacht je ook op de af. Oké, dankjewel. Ton van Maanden, uh, er komt van alles binnen bij Twitter. Ga ik zo voorlezen. Eerst naar Nine Kooijmans, is Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij. Nine, goedenavond. Goedenavond. Haanine, jij twitterde vandaag overlast en straathandel neemt door wiepas toe in Breda. Schriftelijke vragen gesteld. Wanneer stopt de minister met boeven creëren? Hashtag ja. wietpas. Leg uit. Ja, dat klopt. Nou, er is een onderzoek geweest in Breda... waaruit uh, blijkt ook dat de overlast alleen maar is toegenomen. En niet zozeer rond de coffeeshops. Waar eerst eigenlijk het probleem voornamelijk was... maar voornamelijk door de dealers op straat. En overal waar ik kom waar de wietpas uh, is ingevoerd... Mm. Als het nou is in Maastricht of uh, in Venlo. Um, overal uh, spreken politieagenten van. Ja, we hebben alleen maar meer werk. We hebben ontzettend ja. veel straatdealers. We kunnen het eigenlijk niet meer uh, aan. Nee. En nu vinden we het nog allemaal op straat. Hè? Maar we vinden ook al de eerste bij illegale drugspanden. En straks verdwijnt het helemaal uit ons vizier. Omdat het allemaal ondergronds gaat. Grote, uh, grote criminaliteit. Grote problemen. En waarom gaan we dan eigenlijk die boeven creëren terwijl we. Als je met de komst van die wietpas Terwijl, als, terwijl die wietpas helemaal niet hoeft. Ja, wat, wat, dus, en wat wil je van de minister nu? Nou, die wietpas van tafel, dat lijkt mij uh, goed. Uh, dat zou mijn grootste wens zijn. Dan we hoeven we ook niet de extra politiecapaciteit uh, in te zetten. Want die politie die nu extra wordt ingezet in het zuiden van het land. Komt met name bijvoorbeeld bij de KLPD. De landelijke politie vandaan. Nou ja, die zitten ook niet zogezegd uit de neus. Te die hebben ook genoeg te doen. Ja. Ja, dus um, uh, laten we in ieder geval die pas van tafel halen. Dat is mijn inzet. En um, uh, dan kunnen we in ieder geval stoppen met die boeven creëren. Nou, en ja. een keertje kijken naar de veiligheid. Ik ben het ja. van harte met je eens, Nine uh, dit keer. Uh, Opstelte gaat gewoon keihard door die weiger te stoppen. Die gaat het hele land uh, volzetten met koffieshop-lidmaatschappen. Met uh, lid, uh, die maakt er een besloten club van. Wat kun jij doen? Want het is misschien beter om de PvdA, om Samsung te gaan bewerken. <laughs> nou, iedereen die een beetje goed verstand heeft, wil ik graag... Uh, helpen uh, nou ja, die wietpas aan tafel te krijgen. De Partij van de Arbeid is altijd uh, voor uh, geweest. Dus ik ga ervan uit uh, dat uh, al onze linkse partijen... ook D66 bijvoorbeeld uh, uh, voet bij stuk blijven houden... en zeggen, nou, dit willen we met elkaar uh, niet. Mm. En gewoon die wietpas aan tafel. Misschien is er wel een meerderheid eigenlijk. Want ik weet niet wat de PVV, hoe die erin zit... Nee, de PVV is medeverantwoordelijk voor de WIPAS, Ja, helaas. dat klopt natuurlijk, ja. ja. Ja, samen met het CDA en de VVD. Maar ja. ik hoop eigenlijk um, dat Opstelt een keer goed gaat kijken en gaat praten met, uh, met de agent in het land. Ik ben drie weken geleden met agenten in Venlo bijvoorbeeld meegelopen. Ja, en die zeggen, ja, we zien het echt alleen maar toe. Uh, we hebben ontzettend uh, druk. ja. Uh, en, en we kunnen eigenlijk de vraag niet eens Ik aan. krijg net een tweet binnen, iemand die zegt... Midden-West-Brabant heeft tien extra politiemensen gekregen... na de invoering van de wietpas. Zoveel mensen zijn, politiemensen zijn dus bezig met het uh, gevolg van die wietpas. Uh, Nine, ja. ik, ik dank je zeer. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. Gaan we nog wat luisteraars erbij betrekken. Succes met je strijd in de Tweede Kamer. Heel erg bedankt. Oké, okay, Dag Niene Kooijman van de SP hoorde u. In België mag iedereen twee plantjes hebben, wordt mij gemeld. Daar staan kassen aan de rand van het dorp met de namen van de eigenaar. En daar werkt het heel goed. Ja, spindokter twittert mij het bewijs van lidmaatschap. Clubpas voor de Ivo Opstelte de fanclub. De Wietpas is mislukt. Het is beter accijns te heffen op wiet. Uh, we gaan eens kijken. Hans Huttinga uit Al van der Rijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dag Hans. Um, ja, gedag. Ik uh, vind uh, de Wietpas uh, belachelijk. Uh, ik ben ervoor dat we de softdrugs gewoon legaliseren. Ik, heb, uh, uh, ik weet dat uh, nu is het de, de verkoop wordt, uh, is, uh, wordt gedoogd. De productie is, wordt aangepakt. Een derde van ons justitieapparaat gaat hieraan op. Het is zonde, doodzonde van het geld ja. en van de effort. We moeten de softdrugs vrijgeven. De productie kan gecontroleerd worden. De, de, we kunnen de waardewet erop zetten. We krijgen goede spullen in de coffeeshops of in de shops waar het verkopen... En we verkopen het ook aan, aan, aan, aan onze Duitse ja. vrienden, onze Belgische, Franse je vrienden. Er je verdient eraan, ja. We, we, we krijgen 30, 30 miljard per jaar binnen. Kijk, goed voor de schatkist. En, uh, ja? en als, als Europa, wat van zegt, fuck Europa. Oké okay, Hans, bedank je voor het bellen. Timo uit Den Haag. Ja, dat is Joost met Timo. Timo. Hey, uh, nou ten eerste. Uh, accijnsbeleid moet, zou erop op uh, moeten komen, omdat het gewoon eigenlijk ongezond is. Maar er zouden ook gewoon biologische uh, wiet en harsjes moeten komen, omdat uh, nu te maken krijgt met verontreinigingen en versnijdingen en oververedeling, zeg maar. Dat de THC-gehalte gewoon helemaal uit balans geslagen wordt. Klopt. Maar ik denk als je toeristen wil tegenhouden, waarom het geeft niet gewoon als je een stempas toch met allerlei veiligheidskenmerken tijdens de verkiezingen verspreidt? waarom maak je er niet één stukje aan wat je kan afscheuren... wat gewoon iedere ingezetene, meerjarige meerderjarige ingezetene in Nederland... Uh, van een courante wietpas voorziet, zodat hij daarmee legaal uh, re uh, zijn wiet kan kopen. Elke Nederlander, ook geen... een wietpas, onoverdraagbaar bedoel je, dus gewoon je eigen wietpas? Ja, op naam. Of? Op maar je moet naam. je toch wel legitimeren, volgens mij, als ja. je, dat je meerderjarige... Maar dan kan je net zo goed helemaal het... vrijgeven, toch, Timo? Nee, maar je, kan, je, kan toch, je hoeft niet in Nederland te wonen dan, als je moet legitimeren... Ja, goed. Dan, dan moet je ook nee, legitimeren. Nu je moet je het toch ook legitimeren? Nee, daar zou ik ook voor niet? zijn. Voor mee, gewoon laten zien dat je in ieder geval meerderjarig bent. Ja. Timo, interessant... Ik maak, me, ja? ik maak me meer zorgen om de kwaliteit van de wiet... als dat al allemaal een criminele handel is, zeg maar. Dat is een goed ja. punt, Timo. Dank je wel. Een, een interessant doorkijkje daar. Eh, er komt nog veel aan bellers binnen nu, maar we zijn er bijna doorheen. Jochem Floor zegt, Eerdmans even uh, opstelde gaat Jacques Chirac achterna in zijn hetze tegen softdrugs. Het zet zijn schaarse handhavingscapaciteit verkeerd in. Shark zegt, wacht maar, Europa gaat het ons vanzelf verbieden. Nederland gaat dit niet zelf kunnen blijven regelen. Het komt vanzelf. En Mark Westerdorp, onze huisadvocaat, zegt Eertmans, Maastricht vindt Wiet pas ook niks. Rechtbank Maastricht veroordeelt zelfs het bezit van minder dan 5 gram Wiet tot een voorwaardelijke boete. En Hans zegt, drugstoeristen zijn gewone toeristen die veel uitgeven bij de andere middenstand in de stad. En ook nog even de koffieshop bezoeken. Hashtag Wietpas. En Michonet zegt eigenlijk woon ik in het New York aan de Maas. De city that never sleeps. Met dank aan de steeds toenemende drugsoverlast. En dat doet ze ook met hashtag Wietpas. En tot slot ook weer Shark die zegt ja de Wietpas is een flop. Heeft niet lang het beoogde effect. Heeft lang niet het beoogde effect gehaald. dealen is minder zichtbaar en dus minder in de hand houden. Nou de twitteraars zijn het er wel mee eens. Weg met die Wietpas. De is waren gemengd moet ik zeggen. Maar ook daar zaten mensen bij die het toch wel een heel slecht idee vinden. Uh, we waren erbij bij de Wietpas. We zijn, we zijn er doorheen. Uh, u kunt zometeen weer gaan luisteren op deze mooie zender... naar uh, Kunststof, daarin uh, de flamboyante dichter Jean-Pierre Ravy. En vandaag de dag van WNL is morgenochtend weer te zien op Nederland 1. Vanaf 7 uur zit even Jinek in de studio... en ontmoet Albert Verlinde over zijn nieuwe musical Shrek. En ook scheidend pv kamerlid Richard de Mos schuift aan ook op Nederland 1 dus vandaag de dag vanaf 7 uur morgenavond een nieuwe avondspits natuurlijk vanaf half 7 hier op Radio 1. Een fijne avond. Tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. De nieuwe Tweede Kamer is gekozen en enkele bekende gezichten zien we daarin niet terug. Dank u wel, voorzitter. Deze week in twee dingen, elke dag een Kamerlid dat afscheid neemt. Dan geef ik nu het woord aan meneer Koppenjan van het CDA. Nog één keer als CDA-Kamerlid aan het woord Ad Koppenjan. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.